Leg je neus op het brood. Als je heel goed kijkt en aandachtig luistert, dan kun je de atomen voelen trillen. Of althans, dat denk ik. Misschien zijn het wel wanen van mijn ondoorvoede geest.